Wilt u weten of de rendementen van Alex Vermogensbeheer ook zo serieus zijn? Kijk dan op alex.nl. Dit is Radio 1. 4 uur. Het NOS Journaal. Onno Duivenee de Wit. In de uitzettingszaak van het Afghaanse meisje Sahar... gaat minister Leers van Immigratie en Asiel in hoger beroep...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 Twee weekjes extra, dat zijn eigenlijk een beetje de puntjes waar u uh, links mee weg laat komen... en waar kennelijk links zo onder, ontzettend blij mee uh, zijn... dat de drie linkse partijen onder aanvoering van GroenLinks, maar ook met D66 en ChristenUnie... Uh, daar kennelijk toch nog enige hoop uh, uit putten. Of het debat met premier Rutte nog vanavond wordt gehouden, wordt later duidelijk. De apparaten die nodig zijn om met de OV-chipkaart te kunnen frauderen, zijn in trek... De afgelopen twee dagen zijn er enkele honderden van de kaartlezers verkocht, zegt de webwinkel iPos. E Normaal zijn dat er een paar honderd per jaar. Deze week werd bekend dat de reizigers thuis eenvoudig hun OV-chipkaart kunnen kraken. Met een kaartlezer van een paar tientjes en een gratis computerprogramma kunnen ze voor niets reizen of het saldo op hun kaart verhogen. Het apparaat wordt ook gebruikt voor door officiële oplaadpunten. We hebben een aantal projecten gehad van ditzelfde apparaat. En dat gaat dan over het opwaarderen van de, van de ov kaart Bij, eh, bij de Cidarenwinkel zeg wij maar, altijd maar. Of bij andere eh, opwaardeerpunten. En dan is datzelfde apparaat altijd voor eh, ingezet. Dus ze hebben eigenlijk zelf dit apparaat al daarvoor ingezet. IPOS is een van de twee Nederlandse webwinkels die de kaartlezer verkopen... De eigenaar is inmiddels door zijn voorraad heen en heeft een nieuwe partij besteld. De Nederlandse politie krijgt een nieuw pistool. De firma Sig Sauer zal het nieuwe wapen leveren, heeft minister Opstelten bekendgemaakt. Het pistool, dat speciaal voor de Nederlandse politie wordt gemaakt, vervangt de huidige Walter P5 en Glock 17. De vervanging wordt de komende jaren uitgevoerd en moet eind 2013 klaar zijn. Agenten krijgen omscholing om met het wapen te leren omgaan. Daarbij wordt voorrang gegeven aan speciale politieeenheden en instructeurs. Opstelte heeft de aanbestedingsprocedure laten onderzoeken... door de Rijksrecherche en de Rijksauditdienst. Daarbij zijn geen onregelmatigheden aan het licht gekomen. Dan het weer overwegend zonnig en maxima op of iets boven het vriespunt. Vannacht 3 tot 6 graden vorst, morgen zonnig en maxima rond 0 graden. ANWB ah, verkeersinformatie. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht staat tussen Breuken en Knooppunt Oude Rijn 7 kilometer. In de vanmiddag is daar een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer open. A12 bij Utrecht in de richting van Arnhem, tussen Knooppunt Lunette en Maarsbergen 10 kilometer door een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij. En ten zuiden van Rotterdam loopt het vast op de A15 vanuit Europoort, tussen Brielen en het Knooppunt Vaanplein 16 kilometer.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 En COI, de opleider voor werk in Nederland. Voor meer informatie aan de gratis brochure, en COI.nl. De Nationale Carrièrebeurs, 11 en 12 maart in de Amsterdam-Ruin. Kijk op carrièrebeurs.nl. Dit is radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesso Blok en Ger Jochem. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Het is tijd voor ons economiepanel Klinkende Munt. Vandaag hebben wij hier in de studio. Daarvoor zitten Arjo van Eisten. hartelijk welkom. Werkzaam bij Ernst Young, belastingadviseurs. Julia Rijksman, zij is directeur van IDTV, mediabedrijf. Ja? Hartelijk welkom. En ja. Frans Andriessen. Ook welkom natuurlijk, oud-CDA-minister en oud-eurocommissaris. Zo noemen we u altijd maar, en dan laten we nog een heleboel oud-andere dingen achterwege. <lacht> Wij gaan zo met u praten, maar eerst gaan we eventjes uh, schakelen naar... schakelen, we gaan gewoon bellen, schakelen. We gaan bellen met Davos. We hebben al gebeld, gebeld. Davos, Zwitserland. Daar is gisteren het World Economic Forum begonnen. Daar is FMV-voorzitter Agnes Jongerius. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik zal eerst even vertellen dat uh, World Economic Forum... dat is een jaarlijkse bijeenkomst... waarop honderden politici, bankiers en economen... en topmensen uit het bedrijfsleven... een paar dagen met elkaar gaan praten over de wereldeconomie... en over allerlei andere brede problemen... waar wij op, op onze planeet zo mee te kampen hebben. En dan is het vooral... Enorm veel netwerken en afspraken maken over voor een volgende keer weer afspraken maken. Want er wordt nooit, geloof ik tenminste, echt heel concreet iets gedaan. Maar er zijn is heel belangrijk. Daarom viel het ons ook op dat onze premier Rutte en minister van Financiën, De Jager, er niet zijn. Maar die konden dat blijkbaar niet ingepland krijgen in hun agenda. Maar wie er dus wel is, is FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Um, u, u gaat daar sinds vijf jaar, geloof ik, elk jaar naartoe, hè? Ja, en uh, er is ook elk jaar... Nou ja, er is hier elk jaar een delegatie uh, van de internationale vakbeweging. Uh, het is inderdaad een netwerkbijeenkomst van uh, toplieden uit het bedrijfsleven die staatshoofden uh, en directeuren van centrale banken, etc. uitnodigen. Mm -hmm. Maar ook elk jaar een vakbondsdelegatie. Uh, en het is nu voor de vijfde keer dat ik mee mag in de internationale vakbondsdelegatie. En het, u gaat er elke keer heen omdat u denkt dat u daar ook daadwerkelijk uw boodschap kwijt kan en iets bereiken kan. Binnen, bij dat netwerken dan, hè? Want je kan natuurlijk niet de wereld echt meteen veranderen in vier dagen. Uh, nee, het is geen democratisch gekozen orgaan hier. Uh, de wereld veranderen. Uh, op een bergtop zou op zich een aantrekkelijke gedachte zijn. Maar om hier aandacht te vragen voor onze zorgen. Bijvoorbeeld het feit dat er wereldwijd 220 miljoen mensen zonder werk zitten. Mm -hmm. uh, dat 85 miljoen jongeren geen baan hebben. Dat er elk jaar weer 45 miljoen uh, jongeren van school komen waar we ook een plek voor moeten hebben. Daar aandacht voor vragen in dit netwerk. Dat is natuurlijk ja, belangrijk. is, is, is, is belangrijk. Zeker. En uh, dan vind je ook wel een luisterend oor. Nou ja, eigenlijk meer en meer. Uh, je ziet dat nu meer en meer ook uh, vanuit de toplieden van het bedrijfsleven de vraag gesteld wordt... moeten wij eigenlijk niet iets met deze enorme werkloosheid, omdat... Maar zou dat ook uh, niet komen door de crisis nu? Dat de, mensen, hè, dat de, de tijd speelt mee. Zeker, de, de tijd speelt mee. Uh, mensen snappen dat als... Uh, uh, gewone hardwerkende mensen geen werk hebben. Ze hun huis niet kunnen afbetalen. De banken in de problemen komen. En ze ook geen geld hebben om spullen te kopen. Uh, uh, of het nou wasmachines, uh, uh, telefoons uh, of televisies uh, zijn. Ja. Dus het raakt een steeds groter punt van, van zorg. En ik moet zeggen, hier praat ook iedereen over Tunesië. Nou, uh, ja, dat vroeg ik dan me af, hier... even de topic van, van, van, van, van, van bijvoorbeeld deze dag. Nou ja, bijvoorbeeld de topic van deze dag is toch ook echt gewoon Tunesië. Ja. Omdat men uh, daar, ik bedoel, wie had begin uh, december durven denken uh, dat aan een toch behoorlijk erg bekendstaand, uh, als erg bekendstaand regime als uh, Tunesië onder vuur zou komen te liggen en het is... Overduidelijk dat het te maken heeft met en de stijgende voedselprijzen wereldwijd, dus ook in Tunesië. Ja. En het feit dat jongeren daar goed opgeleid van school komen en dan nog geen perspectief op, uh, op werk uh, Precies. hebben. Precies, dus en... dat houdt alle gemoederen niet alleen van, van de vakbonds afgevaardigden, houdt dat echt bezig? Nee, bijvoorbeeld gisteren was er een openingsspeech van Medvedev, ja. uh, uh, die dus Tunesië als een afschrikwekkend voorbeeld noemt. En dat zegt, zei Medvedev. Dat zei Medvedev, die zei, we moeten de les leren van Tunesië. We moeten banen creëren, we moeten zorgen dat de welvaart eerlijker verdeeld wordt. Ja, als met Medvedev dat al zegt, moeten we dat, dat wel te hard du nemen. Ja, ja. Um, is er nog even een kort vraagje, dan gaan we hier verder met ons panel. Uh, is de euro en de eurocrisis ook niet een, een, een topic? Dat is absoluut een topic, uh, op twee manieren. Uh, dus uh, mensen van de Europese Centrale Bank zeggen... we hebben alles toch keurig onder controle. Uh, en de mensen uit Azië, de mensen uit India, China die zeggen... we snappen eigenlijk niet hoe het Westen in twee jaar tijd... zo'n enorme rotzooi ervan heeft weten te maken. Zo. Wij hebben altijd opgekeken tegenover het Westen. Ja. Uh, maar als we nou zien welke chaos het is uh, daar in de ontwikkelde wereld... Uh, so. dan uh, hoeven we daar niet meer echt naar op te kijken. Het, er is hier echt een verandering aan de hand. Oké. Okay. Agnes Jongerius, vanuit Davos op het World Economic Forum. Wij gaan verder praten over een aantal dingen die jij gezegd hebt. Heel hartelijk bedankt. Bedankt en nog veel plezier en netwerkse. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Meneer Andriessen, uh, ter Jongerius is gezegd door mensen uit Azië... hoe is het mogelijk dat jullie in Europa er, er zo zootje. Een zootje van gemaakt hebben... Zegt u ze dat na? Nou, ik denk dat ik in iets andere termen me zou, zou willen uitdrukken. Maar dat wij erin. Niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten. Het gaat om de in wezen gaat het om de westerse economie als zodanig. Uh, en, en dat we dat niet goed hebben aangepakt. Dat ja, is duidelijk. Dat we veel te veel ons in de schuld hebben gestoken. Veel te laat bijvoorbeeld de gevolgen van de vergrijzing op ons laten inwerken. Veel te laat hebben gezien dat we onze pensioenen niet behoorlijk hebben uh, gefinancierd. Uh, het zijn allemaal lasten die nu in één keer op ons afkomen. En waar we een beetje met de handen in de lucht staan, omdat we niet precies weten hoe we het moeten aanpakken. En nu is huh? het zo dat, dat waren het enige remedie bijvoorbeeld minder uitgeven onmiddellijk weer toe leidt... tot problemen aan de andere kant, omdat je door minder uit te geven... weer minder bestedingen krijgt en ja. daardoor weer minder vraag naar producten. En dus, dus eh, het is als het ware een, een, een haasje over ja. van problemen. En dat hebben wij in het Westen niet of onvoldoende zien aankomen. Heeft dan zo'n World Economic Forum, wat al vanaf 1971 bestaat... dus waar u ongetwijfeld ook veelvuldig geweest zult zijn in de tijd dat u minister en eurocommissaris was. Dat klopt. Kan dat, kan dat helpen? Kan dat verfrissend werken dat er dan ineens een Chinese delegatie tegen ons... zegt zeg, wat maken jullie er een zootje van? Hoe legt dat eens uit? Hoe kan dat toch? En zou je niet dit of zou je niet dat? Werkt het zo? Nou, het uh, is een... Um, de toon van, het, van dat forum, toen, althans toen ik er was... Maar dat is vrij lang geleden. Dat was het begin van de jaren negentig. Was heel vriendelijk en uh, heel open. En het was eigenlijk uh, meer... Had ik het gevoel altijd een gezelligheid met inhoud. Oh, wel met inhoud, gelukkig. <laughs> maar Ik zeg een gezelligheid met ja, inhoud. Ja. Uh, dan uh, dan dat, dat, ik zeg, dat er een geweldig serieus gebeuren was. We hebben altijd hele goede speeches gehouden. Mm -hmm. En natuurlijk spraken de mensen met elkaar onder, onder elkaar. En konden ze natuurlijk van harte van gedachten wisselen. Maar er is natuurlijk sindsdien in de wereld alles veranderd: mm. het, het, Azië. China, uh, de opkomende uh, India, economie, ja. komt geweldig opzetten. Die financieren op het ogenblik in wezen het Westen. Ja, ja China koopt obligaties er een deel, ja, ja, en maar hele havens. De, de Verenigde Staten worden gefinancierd ja. door China. En daar kon, dat kon de, de Verenigde Staten wel eens een keer heel vervelend uitkomen. Maar ook China op den duur. Ja. Want als je zo eenzijdig met je vermogen en je reserves in één economie zit. En het gaat niet goed met die economie. Dan gaat nou, het met jou natuurlijk. Ook ben je ook niet kwetsbaar. Julie ja. Rijksman, uh, CEO van de IDTV. Wat ik me ook kan voorstellen van zo'n forum he, van zo'n netwerk. Dat uh, je leert elkaar kennen. Als je daar, vooral als je er jaar na jaar komt. En als er dan in de rest van het jaar ergens een keer iets gebeurt, dan vind je elkaar ook makkelijker. En dan kom je misschien makkelijker tot een oplossing bij een probleem. dat zou kunnen. Ik ben niet belangrijk genoeg om bij het voorbeeld. te zijn. Nou, dat voel ik me af. Nee, helaas. Ik ben niet belangrijk genoeg. Daar moet je heel belangrijk voor zijn. Nou ja, maar media en communicatie, dat is toch ongeveer een van de allerbelangrijkste middelen, hebben we nu in Tunesië, bijvoorbeeld in Egypte ook maar weer gemerkt. Je zou denken dat je directeuren van een bedrijf als het jouwe toch ook daar uitnodigt. media wordt alsmaar maar belangrijk. En dat zie je ook trouwens in ons eigen Nederland. De media speelt een hele grote rol. Uh, en alles is media. En uh, dus moeten we leren in soundbites te praten. Mm -hmm. uh, en ik denk dat daar in uh, politiek Nederland nog wel, uh, nog wel iets te leren valt. Want ik denk dat een aantal partijen dat heel goed hebben gedaan een aantal niet. Mm -hmm. Over het algemeen is media overal. Dus ik ben met je eens. De invloed van media is ongelooflijk belangrijk. Overal. Ja. Uh, mijn indruk is van Davros dat, dat toch, je hebt wel jong, de jong leaders volgens mij heb je ook nog. Mm -hmm. Maar over het algemeen, zeg maar, het traditionele groepje uh, uh, wat daar zit, zijn er wat uh, ja, ouder is, ook wel aardig, mezelf ook een hele Oud-blanke man? Oud-blanke man, denk ja. ik. En, uh, uh, behalve Agnes Dan. Uh, maar ik denk dat dat over, over het algemeen ge, het geval is. Hm. Overigens, uh, in aanvulling op meneer Andriessen. <laughs> uh, meneer Andriessen trekt een heel merkwaardige. Uh, <laughs> ja, dus ik, het wordt al een heel leuk gesprek. Maar in, in aanvulling op meneer Andriessen. <laughs> ja. Ik maak me iets meer zorgen over het gevolg van uh, de economische. Situatie, want het gevolg is dat in mijn optiek uh, de wereld, en in ieder geval ook in Europa, de tegenstellingen toenemen. De tegenstelling in ons land, in Denemarken, in Zweden. Tussen uh, arm en rijk bedoel Tussen je? arm en rijk, en tussen uh, rechts en links, mm -hmm. en tussen uh, op alle fronten. Ja. De ellende en polariseert. Heb, ja, de polarisatie. Wat ik echt een punt van zorg vind. Ja. Uh, nou, en dan word je gelijk bediend. En daar wil ik ook graag jouw mening erover horen. Want ik las in de, Wolf, in de, hoe noem je dat, in de International Herald Tribune woensdag. Een heel stuk. Dat het weliswaar niet of formeel op de agenda staat. Maar dat in de wandelgangen het heel erg gaat. Over de steeds toenemende kloof tussen de superrijken, de superrich. Ja. En de rest van de ja, wereld. Daar in Davos heb je het in over. In Dafo gaat da ja. het daarover. En uh, dat het in landen als Amerika en zo, ja, dat weten we allemaal wel. Maar daar. Stijgt er dus ook, maar ook in landen die veel egalitairder zijn: Duitsland, Scandinavië. En dat is natuurlijk wel behoorlijk. Uh, Arjo van IJs, wat vind jij daarvan? Is, dat, is zoiets zorgwekkend? Of zeg je, ach, dus er de, de dingen. Nee, ik vind het absoluut zorgwekkend. Die, die, ik sluit me wat dat betreft heel graag aan met de vorige spreker. Uh, die tegenstellingen worden ja. steeds uh, uh, beter zichtbaar. En ja, ik maak me daar oprecht zorgen over. Uh, en uh, het lijkt me ook heel goed dat dat inderdaad op zo'n forum als in Davao... Uh, uitdrukkelijk ja. aan de orde komt en dat daar aandacht voor gevraagd wordt. Het uh, zou het effect kunnen zijn dat dat daar informeel aan de orde is. Wat vinden jullie daarvan? Nou, het effect zou moeten zijn... Kijk, uh, um, heel kort door de bocht. Ik kan geen land in de wereld opnoemen waarin polarisatie heeft geleid tot vrede. Hm. Uh, wat, maar ik kan wel heel veel voorbeelden geven waarbij het niet polariseren geleid tot vrede. Martin Luther King, uh, uh, in Zuid-Afrika, Gandhi, Nelson Mandela. Uh, en polarisatie leidt tot grotere ellende. Hm. En uh, ik vind dat op zo'n world economic forum de aandacht voor zou moeten zijn... Hm. Uh. Laten we nog even, dan wilde ik het World Economic Forum afsluiten. Denkt u ook, meneer Andriessen, dat, dat is meteen een mooie brug... dat het World Economic Forum inderdaad over dit soort dingen... meer zou moeten gaan dan heel concreet over wat moeten we doen... want daar gaan we het zo meteen over hebben, met het noodfonds in Europa. Zou het meer moeten gaan over die grotere beelden... van hoe, hoe, hoe de wereld in elkaar zit dan één klein puntje uit een crisis pakken? Nou, ik denk dat het wel heel nuttig zou zijn, want laten we één ding niet vergeten. De mensen die in, daarvoor zitten... Dat zijn wel de exponenten van heel veel van de problemen... die we dit ogenblik in de wereld onderkennen. Bankiers, de veroorzaken, bedoelt de, u. Bankiers of zo. Soms zelfs veroorzakers, maar in ieder geval wel de mensen die ermee te maken krijgen. Uh, um, maar het is zo dat die tegenstellingen waar terecht over gesproken wordt... en die enorm toenemen... Heel, helaas zit heel veel van die... Eén kant van die tegenstelling zit daar... en de ja. andere kant van de tegenstelling zit daar niet. heeft geen stem daar. Die heeft daar geen stem. Nee. En de, men zou een weg, een weg moeten weten te vinden om die stem daar als het ja. ware... niet alleen via via, maar direct uit de kring van de betrokkenen zelf te laten horen. Dat zou eigenlijk interessant zijn. dat zou een, kleine dat een andere van... samenstelling ja. van het forum. Ja. En ja, daar is misschien wel enige creativiteit voor nodig. Ik hoop dat ze naar u luisteren. Het is een leuk idee om het volgend jaar eens anders te doen. Ja. Nou, laten wij hier dan ambtelijk Comité en Niet-In-de-Voot wel even hebben over één... Uh, uh, crisis en over uh, uh, een mogelijke oplossing daarvoor. Toch maar weer even over de euro en over dat Euronoodfonds... Um, waar het eigenlijk om gaat, is dat er nu een beetje gesteggeld wordt... over in dat noodfonds, wat landen binnen uh, uh, de eurozone... die omdreigend te vallen moeten helpen, of daar genoeg geld in zit. <lacht> Nederland vindt dat, ze voorlopig, uh, dat het voorlopig voldoende is. Andere landen zeggen, nou, toch niet. zit er voldoende geld in. En hoe gunstig is het dat die obligaties die nu uitgegeven zijn... op dat noodfonds, dat, daar, dat die zo in trek zijn, meneer Andries? Nou, dat, om dat laatste te beginnen, dat heeft, me, uh, dat heeft me zeer veel deugd gedaan. Want... Tot dusverre is wat de lidstaten, althans een aantal lidstaten, hebben gezegd over dat noodfonds en hebben gedaan, niet altijd even vertrouwenwekkend. Het werkt niet altijd geweldig vertrouwenwekkend bij de betrokkenen, bij de, bij de, bij de markten, mm -hmm. wat ze gedaan hebben. Als je het als... nodig hebt, dan, dan gaat het niet goed met je. Nee, precies, ja. maar als de, als, de, als de markten nu <laughs> zelf reageren. Heel positief, hè, door bij de aankoop... of bij de, op de marktplaatsen van deze obligaties. Ja. Dan is dat positief. En dan ben ik daar erg blij mee. Ik hoop alleen één ding... Dat, men, dat dan ook de lidstaten, en met name die, die dwars liggen... op een aantal onderdelen, daaruit de lering zullen trekken... Mm -hmm. hoezeer ook de markten ervan overtuigd zijn... dat dat noodfonds inderdaad een hele reële betekenis moet krijgen... voor de Europese economie. Mm -hmm. dat maar is Arjen bedoel. van IJsden, ik vorige uh, van de week zijn met het onderwerp bezig geweest. En ik dacht, want die eerste, het eerste ophalen van dat geld, dat was voor Ierland. Nou, Ierland gaat ja. er heel, heel slecht mee. Daar investeer je geen gulden in natuurlijk, of een euro, nu. Maar ik heb helemaal verkeerd gedacht. Want ik belde Jaap van Duin... Uh, van, van Robeco, en hij Ooit. zegt, nee, dat is heel simpel, je moet helemaal niet naar Ierland kijken, je moet naar Europa kijken. De EU-landen halen dat geld op, die hebben een waanzinnige hoge rating, die zijn heel betrouwbaar, ja, beleggers willen nee, daar weleggen. heel graag geld in steken. Uh, dus zo van, hebben die landen dan, die, die beleggers, die hebben dan helemaal geen vertrouwen in Ierland, die hebben gewoon vertrouwen in de opbrengst. Ja, maar desondanks constateerde ik ook, bijvoorbeeld, uh, Spanje heeft deze week ook uh, obligaties in de markt gezet. Ja. Uh, weliswaar tegen een hogere rente dan bijvoorbeeld Nederland. Maar desondanks was die, uh, waren die obligaties ook behoorlijk in trek. Dus ondanks de uh, lagere uh, rating. Uh, rating en dus ook de lagere rente die ze op die obligaties uh, zitten, was die lening vrij snel uh, volgetekend. Uh, um... En wat zegt jou dat dan? Nou, nou ja, kennelijk, kennelijk dus uh, dat dergelijke obligatieleningen... toch nog steeds in trek zijn. En dat ook een, een, een land uh, als Spanje, maar je zou ook andere landen kunnen noemen... als Portugal, wellicht moeten we tegenwoordig ook België in dat, uh, dat kader noemen... Huh? Uh, dat die dan toch nog uh, gelukkig, zou ik zeggen... dergelijke obligatieleningen in de markt weten te zetten. En uh, uh, ja, hopelijk grotere onheil weten af te wenden op die manier. Ja. Die positie van België, ja, meneer Andries? Ja, ik denk ook dat het te maken heeft met het feit... dat. De markten ervan uitgaan dat de lidstaten die euro in stand zullen houden. En dus, als de nood aan de man komt, maatregelen zullen nemen om te voorkomen dat er afbreuk aan gedaan wordt. Ja. En dat betekent dus dat men, als het ware, via-via zijn vertrouwen uitspreekt, ook in de sterke economische lidstaten, wanneer men de zwakkere. Toch op een redelijke manier in de markt uh, weet te vinden. Ik denk dat dat een rol speelt. In feite het vertrouwen mm -hmm. naar die landen. Het gaat op dit ogenblik al voor een gedeelte via de Europese Unie. En met name via de Monetaire Unie. Ja. Want dat, dat is in dit geval natuurlijk het belangrijkste nou ja, element. Dat betekent dus, zou je kunnen zeggen inderdaad... Dat de, dat de naam en het product Europa en de solidariteit die bij dat product hoort... dat daar, dat, dat wel redelijk safe staat. Ja, of of wat... is dat niet wat u zegt? Dat daar het, het vertrouwen ja, in, dat, in, in, in het dat, dat, woord dat, Europa dat, en het product Europa is er wel? Er is, denk ik, het vertrouwen in de wereld... en met name in de markten... dat de Europese landen, de, Europese, de, de Monetaire Unie... en de waarde van die munt in stand zullen houden. Ja. Ja. En dat vertrouwen... Maar dat vertrouwen moet natuurlijk wel onderbouwd blijven. Maar klopt dat vertrouwen? En daarvoor ik, dat Julia is wel een vertrouwen natuurlijk. Nou ja, maar het is niet, ja. niet onbelangrijk. Ik denk, ik, denk, ik denk eerlijk gezegd dat dat, dat, dat wel gerechtvaardigd is. Ik denk dat er heel veel ook tactiek. Eh, in de, in de positie zit van een aantal lidstaten, mm -hmm. die heel moeilijk doen om bijvoorbeeld wat meer geld in dat fonds te stoppen, omdat ze zeggen. Ja, als je nu al gaat praten over een uitbreiding van de middelen... dan zeg je als het ware zelf dat je geen vertrouwen erin hebt en zo. Ik vind dat een beetje een drogreden. Want uh, van belang is natuurlijk dat men weet... hier is een garantiefonds. Als de nood aan de man komt, of dat nou Spanje is of Portugal... Die zelf België al even genoemd, maar dat vind ik eerlijk gezegd Het verhaal op zich moeten we een, keer het een uitzending zich, aan de wil verhaal op zich even buiten laten, want als er schouderregering is, gaat het in België weer anders denk nee, ik. nee, dat is ook zo, maar ik, ik, ik doelde inderdaad op het feit dat die regering er dus nog steeds niet is en daardoor de credit rating ook krijgt aangepast te, te ja, worden ja. en dan zou het opeens heel snel ja. kunnen gaan. En de je, die slaat erop hoe rente, je bent gasten, met kosten. precies, ja. Ja. Ja. ja. en ik wil nog wel even op dat vorige punt reageren, want bijvoorbeeld ten aanzien van Griekenland, die hebben al obligatieleningen uit het verleden uitstaan, maar dan zie je bijvoorbeeld. Uh, volgens mij ook afgelopen week een Oostenrijkse bank... die nu 25 van zijn portefeuille afgewaardeerd heeft. Ja. ja, dat is dan wel een teken dat je afvraagt van... Uh, nou ja, hoe, hoe moet je dat dan duiden? Is, be, be, daar, daar spreekt in ieder geval uh, toch beduidend minder vertrouwen uit... Uh, dan uh, uh, zo'n lening die in Spanje heel snel aan de man wordt gebracht. Ja. ja, dat is zeker waar. Ik denk ook wel dat je niet moet verwachten... dat het helemaal zonder kleerscheuren zou nee. kunnen verlopen... Maar ook als bijvoorbeeld Griekenland, wat, wat u nu noemt... Eh, op een gegeven ogenblik echt in de moeilijkheden zou komen... en dus de, de landen echt zouden moeten inspringen om Griekenland te helpen... dan nou, nog betekent dat niet dat de euro als zodanig eh, in gevaar zou zijn. Dat wil ik zeggen. Nee, dat ben ik helemaal met u eens. Okay. Uh. Laten we het over iets vrolijkers hebben, over spaarders. Ben jij een spaarder, Sula? Sjula Rijksman? Nou, dat, helaas niet. Nee, dat weet ik zeker niet. Uh, um... Ik, uh, ik ben iemand die als hij een dubbeltje teveel bij Albert Heijn krijgt... Uh, ga ik hem nog terugbrengen. Oh ja? Dus laatste, ja, echt, zo, zo ben ik, ja. En ook aan de belastingman, dus? Ik betaal gewoon belasting wat ik moet betalen. Ja. Ik, ja. Uh, ik, want ik lig daar wakker van, dus dat moet ik niet doen. Nee. Dat past niet bij me. Ja, het net sluit zich ook steeds meer om zwart spaarders. Een wet ja. aangenomen in Zwitserland. Uh, uh, dictators die kunnen niet meer geld halen. Nee. Baby Doc, dacht ik ga nog even snel terug naar Haiti. En dan ga ik dat geld ophalen. Uh, als ik niet opgepakt word tenminste. En uh, ja. Hij heeft die gok genomen, want hij zit aan de grond schijnt het. Um, dat is wel een goede zaak. Maar denk jij dat het mogelijk is dat je nergens meer zwart je geld kwijt kan. Dus het klinkt bijna onmogelijk. Het is zo'n menselijke natuur om geld te verbergen voor de fiscus. Het klinkt ook een beetje alsof ik de specialist ben. Nee, niet. nee Die zee... Naast je komen we zo, maar we oh, willen nu okay, nee, vooruitlopend op hoe nee, daar op. uit moet zien. Okay. Even gewoon ja, dat de betrokkenen. Verdiep in <laughs> zwart geld. Ja. Nee, ik, kijk, ik denk dat... Bij alles geldt dat als er heel veel wetten zijn... er ook ontduiking is. Dus ja. er zal altijd wel een methode worden gevonden. Ja. Wellicht met, met gokken of weet ik veel wat. Maar ja, dan win je weer geld. En dan moet je het ook weer gaan... Uh, het geld wat je wint of verliest. Dan, dan verliest niet, maar wint. moet je ook weer ergens gaan ja. onderbrengen. Ja. Ja, ik zou het niet weten. Maar nee. uh, er zijn, dat is is de menselijke aard... Uh, er zijn we altijd wegen ja. om geld te, prikken, te ja Zijn er loopholes? Zijn er uh, uh, nog plekken waar je geld kwijt komt? Het lijkt alsof ik hier de specialist hoor spreken. <laughs> uh, <laughs> maar uh, nee, uh, ja het is inderdaad zo dat uh, onduiking, belastingontduiking zal altijd mogelijk blijven. En er zijn ongetwijfeld nog orde in deze wereld... waar je uh, uh, je geld zwart weg kunt zetten. Kan, kan, kan ik bij jullie terecht? Kan ik uh, tegen jullie zeggen van... Dan kun ja, Ernst van Jum, voor advies. Uh, voor advies? Hierover. Het uh, was een retorische vraag naar ik aannemen. Uh, <laughs> Maar goed, er zullen altijd plekken blijven, zeg Maar je, zijn er nog mogelijkheden, die... concreet? De cayman nou, eilanden ik noem maar wat. Nou, dan, dan noem je zo'n zo gebied. Uh, de, de Britse Maagde-eilanden, uh, noem al, al die belastingparadijzen... met prachtige uh, witte stranden en palmbomen, et cetera... Tot voor kort waren dat inderdaad de, de, de plekken waar je dus naartoe kon met je, met je geld. Alleen onder druk van de OESO, die had zo'n zwarte lijst... Waarin, waarop allerlei landen stonden die dus niet aan hun internationale verplichtingen... op dit terrein voldeden, uh, hebben al die landen inmiddels allerlei overeenkomsten gesloten... met uh, Amerika, met Europa, op grond waarvan ze zich verplicht hebben... om uh, informatie uit te wisselen. Nu je zegt al die landen, dus er is inderdaad nou, geen land meer wat niet... Nee, dat durf, ik, dat durf ik niet te zeggen, okay. want ik heb niet alle uh, zoveel honderd landen... Okay. op het. Uh, niet een, elk op, op eilandje het netvlies, heb het netvlies, Maar het is nee. wel een heel groot gedeelte. Vervolgens nou, eh, sprak ik vandaag nog over de Vanuatu bijvoorbeeld. Nou, de heel dat veel, is waar? Dat ligt ergens in he? de Stille, stille Zuidzee. Mm -hmm. Heel veel mensen hebben er geen eens van gehoord. Ja. Eh, van het eilandje. Maar dat is nou ook zo'n land bijvoorbeeld. Waar het, eh, die ook dus dergelijke overeenkomsten ja. hebben afgesloten. Dus ja, je moet echt een hele buitenissige orde gaan, gaan zoeken. Ja. Eh, ja, of eh, internet. Eh, eh, internet? Ik? Ja, ik kan me voorstellen dat je... Je hebt nu al in Amerika een situatie waarbij je geld kunt... Eh, geven of lenen op internet en daar rente over krijgt. Ik weet niet hoe controleerbaar dat is. Nee, maar je ziet... en dat is eigenlijk een tendens uh, die, die je overal ziet... niet alleen ten aanzien van zwartsparen... maar, uh, nou ja, neem Wikileaks... de wereld wordt steeds open en meer open en transparanter. Nee. En uh, daardoor zal je zien dat... Uh, gegevens van allerlei uh, belastingbetalers... Nee. steeds meer in de en openbaarheid en nu, nu komen. Nu gaat dat nog eigenlijk via een, een, een slinkse weg. Want nee. er worden diskettes uh, ontvreemd... en die worden voor goudgeld aangeboden... aan ministers van Financiën van landen... die, die op zoek zijn naar... Ja. Naar, uh, zwarte, hoe heet dat? Uh, zwart spaarders. Is dat eigenlijk geen heling als minister Jan Kees de Jager... bij wijze van spreken disketten met name van Nederlanders... met rekeningen in Zwitserland zou kopen van een dief? Nou, Mag je, je dat gebruiken? Je kan je het, uh, inderdaad de vraag stellen... als je dus inderdaad geld uit gaat geven om uh, gestolen informatie te kopen... of je dat niet als heling uh, zou, ja. zou kunnen aanmerken. Meneer Andries, u bent minister van Financiën geweest. Uh, als, u, als ze bij u met zo'n disketten kwamen, zou u er gebruik van maken? Ja, dat is een hele moeilijke vraag... Ik... Een gewetensvraag misschien zelfs wel. Ja, maar ik denk dat je één ding in elk geval moet doen... als je fraude in de belastingen mm -hmm. wilt bestrijden... dan moet ja. je zelf volledig met opus, je vizier en controleerbaar werken. Precies, en dan moet je dus niet... Als je niet... dat laatste niet doet... Dan moet je dus dan, niet je eigen informatie dan, via dan, dan, ga je, dan ga je er onder door. En zolang er nog in de wereld overheden zijn... die er belang bij hebben om een zwart geld op een of andere manier te parkeren... Zal het heel moeilijk zijn om het verschijnsel volledig uit te roeien? Ja. Want het is niet alleen een kwestie van particulier-particulier. Er zijn ook overheden Absoluut. die er groot belang bij hebben. En dus zolang ja. dat het geval blijft, zal het heel moeilijk zijn om het volledig uit te roeien menselijke aard. Goed, enigszins. Okay. Uh, heel erg hartelijk bedankt, meneer Andriessen, Sjula Rijksman en Arjen van Eijsten. En aangeschoven is inmiddels Tim Overdiek, presenteert uh, uh, samen met Lucella Carrassa zo meteen het Radio 1-journaal. Vertel. Echt. Nou, onze ogen zijn de komende twee uur gericht op Den Haag, uh, bijna vanzelfsprekend, waar GroenLinks het groene licht kan geven voor die missie in Kunduz. En qua nieuws is het vooral een interessant punt in dat eisenpakket aan het kabinet. dat de Afghanen moeten garanderen dat de politie niet gaat vechten tijdens die trainingen. Nou, dat gaan we natuurlijk ook even checken in Afghanistan zelf. En hopelijk wordt dan alles duidelijk voor half zeven. Uh, hoe het er nu voor staat hoort u van Onno Duivenede-Wit. Radio 1: Het NOS-journaal. GroenLinks vindt de toezeggingen van het kabinet over de missie in Afghanistan niet hard genoeg.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 Critici spreken van een bezuiniging die er uiteindelijk toe zal leiden dat moeilijke leerlingen helemaal niet meer geholpen worden. Minister Leers gaat in beroep tegen de uitspraak dat het 14-jarige Afghaanse meisje Sahar voorlopig in Nederland mag blijven omdat ze te veel verwesterd is. De juridische strijd tegen uitzetting duurt nu al jaren. Juist daardoor kan een asielzoeker verwester ze. Leers wil daarom van de rechter weten of herhaaldelijk procederen een reden moet zijn voor een verblijfsvergunning. En de kaartlezers die nodig zijn om te frauderen met de OV-chipkaart... vliegen als warme broodjes over de toonbank. Worden er normaal een paar honderd per jaar verkocht. Nu is dat aantal in de afgelopen twee dagen al gehaald. Dat zegt een van de twee webwinkels die de kaartlezer verkopen. En dan het weer. Overwegend zonnig en maximaal rond het vriespunt. Vannacht 3 tot 6 graden vorst. Morgen opnieuw zonnig en een graadje frisser dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht... staat tussen Breukelen en Maarsen 6 kilometer file. Er is daar weer een ongeluk gebeurd. Of tenminste, nee, er staat een auto stil. Een kapotte auto. Bij Maarsen, de linkerrijstrook is even goed dicht... Op de A7 Zaandam-Horen, daar staat tussen Zaandijk en Purmerend-Noord 6 kilometer door een ongeluk. Hier is wel de linkerrijstrook, ook de linkerrijstrook afgesloten. Aan de andere kant op, vanuit Horen naar Amsterdam, staat bij Purmerend 2 kilometer door hetzelfde ongeluk. Het verkeer kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. A15 vanuit Europoort, daar staat tussen Brielen en het Knoop en Vaanplein in totaal 13 kilometer. Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers te veel betalen voor hun accountant. Cubus spreekt voor standaardwerk een duidelijke prijs met u af. Cubus. Vierkant achter uw zaak. 10 februari in het Concertgebouw. Russische componisten uitgevoerd door Asko Schoenberg met ruimer de Leeuw. Robert Hall zingt liederen van Tarno Tarnopolsky laat zich inspireren door de stad Istanbul. En Voronov refereert aan het bekende liedje Lily Marleen.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 en Lucella Carrasso. Goedemiddag. GroenLinks wordt richting een ja voor Kunduz gemasseerd... maar zo makkelijk gaat het allemaal niet. We zitten bovenop de ontknoping. Met gonst van de geruchten in Zuid-Afrika... Nelson Mandela is opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de een kwam Winnie daar huilend naar buiten. Volgens de ander is er alleen sprake van een klein onderzoekje op. En de voorzitter van de club waar het allemaal begon... reageert op het aangekondigde pensioen van doelman Van der Sar... toen Ed nog een etje was bij voorholte in Voorhout. En dan de OV-chipkaart. Zwaar onder vuur omdat hij niet waterdicht is. Wij willen uw ervaringen horen. Deel ze met ons via Twitter, apenstaart NOS Radio 1... of op onze weblog op de site nos.nl. En ook daar kunt u luisteren naar dit Radio 1-journaal. Tot half 7. Naar Den Haag nu, het debat over Kunduz. Het kabinet heeft een behoorlijke kluif aan Jolanda Sap, Wilco Boom. Ja, dat kun je inderdaad wel zo zeggen. Het lijkt er inmiddels wel op dat D66 en de ChristenUnie... het voorstel van het kabinet zullen gaan steunen... om die politietrainingsmissie naar Kunduz te sturen. Maar uh, Jolanda Sap is nog niet zo ver. Ze zegt wel dat het kabinet haar kant is opgekomen. Maar ze wil nog hardere garanties. Ik zie uit die brief dat het kabinet gisteren goed geluisterd heeft... En dat de heer Rutte in het gesprek waarin ik mijn bezwaren aan hem kember heb gemaakt... dat heb ik hier ook gedeeld, ook goed geluisterd heeft waar onze punten echt zitten. Maar de hamvraag van mijn fractie is, gaat dit in de praktijk ook zo uitwerken? Hebben we het echt goed genoeg verzekerd? Hebben we het echt goed genoeg dicht geregeld? Ja, wat zij nog meer wil dichtregelen, Wilco... dat is uh, de inzet van politie bij militaire taken. Ja, dat is een heel belangrijk punt. De recruten die door Nederland tot politieagent worden opgeleid... die mogen niet op enig moment toch door het leger worden ingelijfd... of als paramilitair worden ingezet. Dat is voor GroenLinks cruciaal en dat wil ze ook zwart op wit hebben. Wij willen echt een bilateraal contract zien. Wij willen echt een bilateraal contract zien van Nederland... met de Afghaanse overheid en in dat contract moet het gaan over de Dutch Approach, het soort trainingen... wat wij daar neer willen zetten, waarin ook geregeld wordt... dat die agenten die wij opleiden, zowel tijdens de opleiding als na de opleiding... zolang als wij daar een missie hebben, op geen enkele manier ingezet kunnen worden in de praktijk voor offensieve of militaire taken. En dat is dus een belangrijk punt voor GroenLinks. Wilco, hoe zit dat bij andere partijen op dit gebied? Nou ja, CDA en VVD vinden het allemaal prima. Die waren toch al van plan voor die, motie, voor die missie te gaan stemmen. Uh, de partijen die tegen de missie zijn, zoals de Partij van de Arbeid... Uh, de PVV en de SP, die vinden het eigenlijk naïef... wat de GroenLinks aan het doen is. Want ze denken dat er in de praktijk niks van terecht komt. Uh, ze wijzen ook bijvoorbeeld op uh, uitspraken van de Afghaanse minister... Uh, van Binnenlandse zaken in de Volkskrant vanochtend die daarin zegt dat Kunduz is verwikkeld in een oorlog... en dat het in deze omstandigheden onlogisch en onrealistisch is... dat de politie puur wordt ingezet voor civiele taken zoals misdaadbestrijding. Nou ja, um, da daar gaat het debat nu dus verder over... en uh, daar zullen ze nog wel de hele middag verder mee bezig zijn. Hmm, durf je het aan om een inschatting te maken over GroenLinks? Nou, als het vandaag tot een besluit komt... dat is nog niet helemaal zeker... maar als het vandaag tot een besluit komt... dan denk ik dat het er naar uitziet dat GroenLinks voor gaat stemmen. Als het over het weekend heen gaat, dan wordt het moeilijk. Want dan krijgen de tegenstanders binnen GroenLinks... de gelegenheid om zich te organiseren. En die kunnen dan het verzet tegen deze lijn gaan uh, aanwakkeren. Dus hoe het dan gaat aflopen, dat is een stuk ongewisser. Wilco Boom uit Den Haag. En later deze uitzending dan praten wij met de Afghanistan-deskundige... Olivier Immig over zo'n bilateraal contract met de Afghanen... over de inzet van de politie. Wat dat waard is en of dat realistisch is gaan we van binnen naar buiten. Want op het plein in Den Haag hebben de bonden voor defensiepersoneel geprotesteerd. Daar is Trudy van Rijswijk, onze verslaggever. Trudy, gaat het over Afghanistan of hebben de defensiemensen andere zorgen aan hun hoofd? Die, die hebben echt hele andere zorgen aan hun hoofd. Uh, er staan 10.000 banen op de tocht. En uh, ja, daar nemen ze natuurlijk geen genoegen mee. 10.000 van de 60.000 in totaal. Dat is een zesde weg. Dat is nogal wat. De hele week al actie gevoerd. Uh, meneer Van den Burg van de vakbond AFNP... Wat vindt u als u ze twee keer terugkijkt? Nou, ik denk dat een buitengewoon uh, geslaagde actieweek uh, is geweest. Uh, het is wel heel erg uh, opmerkelijk dat we nu in de Kamer discussie voeren over een nieuwe missie. Het is eigenlijk ironisch uh, als het gaat om uh, het feit dat daar een missie uh, in ieder geval wordt georganiseerd... die vele honderden miljoenen gaat kosten. Uh, daar is kennelijk wel geld voor, uh, maar voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden... en voor een goed sociaal beleidskader is er kennelijk uh, geen geld. En dat is wel heel erg vrang in deze tijd. En daarom hebben we ook de vaste Kamercommissie gewezen op hun verantwoordelijkheid. Om ook zorg te hebben voor het personeel wat die missie moet gaan uitvoeren. Ik heb het gezien ja en ze deden erg vriendelijk. Maar komt het goed? Nou ja, uh, het is zo. We hebben nu nog op dit moment uh, publiekvriendelijke uh, ludieke acties. Uh, we gaan op 17 februari met alle andere collega's binnen de collectieve sector actie voeren. En als dat niet helpt dan zal het denk ik de strijd verharden. Dat lijkt me niet meevallen, want in het algemeen is het niet zo... dat militairen makkelijk actie voeren. Dus hoe krijgt u ze zover dat ze dat nu wel doen? Nou, het is zo dat defensiepersoneel, in het algemeen... militairen burger, heel erg loyaal zijn. Maar ook voor hen zijn er soms grenzen. En het is natuurlijk zo dat in de defensieorganisatie... heel veel loyaliteit is. En dat betekent dat het met de regels soms niet altijd even uh, serieus worden genomen. En als wij vragen aan onze mensen om echt volgens de letter van de wet te werken... dan kan dat ongetwijfeld heel veel impact hebben op het bedrijf defensie. Maar goed, zover willen we er helemaal niet komen. We willen zowel de minister als de Kamer wijzen op hun verantwoordelijkheid... en te zorgen voor een goed werkgeverschap. En te zorgen dat als onze hoop de defensieorganisatie kleiner mocht worden... dat we dan toch in ieder geval een goed sociaal beleidskader hebben. Het is inderdaad ironisch dat er nu op dit moment in de Kamer wordt gesproken... over die trainingsmissie, waar meer dan de helft militair van is. En dan bent u aan het actievoeren raar eigenlijk allemaal. U zegt van ja, daar is wel geld voor. Maar je moet er ook een gevoel bij hebben van... ga ik wel met een lekker gevoel als we straks moeten? Nou ja, ik kan u best vertellen dat heel veel onze leden... zich al hebben gemeld in die zin dat ze zeggen... ja, ik snap het niet meer. Want ik kan uh, geen enkele cent erbij krijgen van mijn abspoorde. Mijn kosten lopen ook omhoog. En ik zie wel aan de andere kant dat er discussie wordt gevoerd... over een nieuwe missie die vele honderden miljoenen gaat kosten. Ja, maar dat niet alleen. Het is ook... Uh... Een, een punt van discussie, terwijl als militair heb je toch eigenlijk nodig... om daarheen te gaan met een goed gevoel van iedereen staat erachter? Nou ja, dat is zeker. Ik heb ook al eerder gezegd in de hoorzitting... die geweest is van de week, dat er voor ons wel een heel erg pijn in de buikgevoel is... dat er zo weinig draagvlak is voor deze missie. Omdat we ook weten, dat uit onderzoek is gebleken... dat op het moment dat er ja, eigenlijk geen draagvlak is voor een missie... dat er problemen zijn met zingeven van militairen... dat dat een aspect kan zijn wat een rol speelt bij het ontstaan... van posttraumatisch syndroom bij militairen. Roerige tijden, we wachten af. Dank u wel. En Trudy, hebben zich nog politici laten zien uit de Kamer? Ja, er waren er, ik denk, een stuk of zes, hè, meneer Van den Burg, Kamerleden. En ik, wat ik zei, uh, ze deden erg vriendelijk... en ze hebben allemaal een, een, een ingelijste foto gekregen met... Uh, wat stond er precies op? Nou, er stond in ieder geval op uh, gebeeldend dat heel veel militairen bang zijn... dat ze nu vanuit oh, ja. hun vertrek uit Oersgan nu rechtstreeks gewoon naar het UVV kunnen... om een slagbewijs in ontvangst te nemen en aan hun werk te gaan zoeken... Maar eh, zoals dat dan gaat, een welwillend hoor. Maar we moeten nog afwachten hoe de hazen dan echt gaan lopen. Dat weet je, Tim. We weten voldoende. Dankjewel, Julie van Rijswijk. Na Tunesië, gisteren nu ook in Egypte. Demonstraties daar tegen de corrupte regering van Mubarak. Zoals de demonstran demonstranten zeggen. En demonstraties ook voor meer democratie. Gaan die door, die demonstraties? Zetten ze door? Of lukt het de politie om ze neer te slaan? Correspondent Nicole Levever is in Cairo. Nicole, hoe gaat het er vandaag aan toe? Nou, het is uh, rustiger dan twee dagen geleden. Er is op een paar plekken wel weer gedemonstreerd. In en om de hoofdstad uh, Cairo, maar ook in uh, Suez en uh, nog wat andere plekken daar is gedemonstreerd. Uh, de politie heeft weer hard opgetreden, waterkanonnen uh, ja, op mensen ingeslagen. En uh, ja, dat is de situatie vandaag, maar het is niet te vergelijken met de massademonstratie die uh, twee dagen geleden werd gehouden. Maar waarschijnlijk uh, gaat men morgen weer de straat op, zo is de planning. Want wat gaat er morgen gebeuren? Nou, morgen is het een vrije dag, dan uh, is het de heilige dag. En na het middaggebed wordt verwacht dat er grote groepen mensen de straat op gaan. Nou, dus bij de vorige uh, twee dagen geleden waren het zo'n 90.000 mensen naar schatting. En morgen zouden het er nog wel eens veel meer kunnen zijn. Dus uh, ja, daarop is het wachten. Uh, alle uh, politieke partijen, oppositiepartijen, uh, die zijn er klaar voor. Mensenrechtenorganisaties, jongeren, die maken zich daar nu voor op. Heel veel mensen willen vandaag niet spreken om de demonstratie van morgen niet in gevaar te brengen. En wie er ook uh, uh, op tijd bij is, dat is Al-Baharai. Dat is de oud-leider van het uh, atoomagentschap uh, van, de, van de VN. Um, ja, en Dat is een Egyptenaar en die voelt er wel wat voor om als deze revolutie zou slagen het land aan te voeren. Als ze willen me te leiden de transitie, ik ze niet laten Maar dat is niet mijn prioriteit. Right now, as I said, is to see new Egypt through peaceful transition. Nou, zijn, is het dan zo dat een aantal van de andere oppositiepartijen die zeggen ja, deze man die hebben wij jarenlang in Egypte niet gezien, die was er op het moment suprem niet bij. Dus of er voor hem nou heel erg veel steun is, nou ja, dat, dat valt eigenlijk wel te betwijfelen. Het is natuurlijk wel iemand die internationaal vrij hoog staat aangeschreven. Ja, en ik zou me kunnen voorstellen, de Verenigde Staten, die heeft nu ook wel een behoorlijke draai gemaakt door uh, te zeggen van uh, Mubarak, luister naar je mensen, kom je met sociale, politieke hervormingen op dit moment. En misschien dat die ook denken, ja, iemand als El Al die die uh, valt misschien en goed bij uh, de Egyptenaren, omdat die veel gematigde man is, en uh, goed bij de internationale gemeenschap, dat, dat zou ook nog kunnen. Maar... Uh, de vraag is, en dat vind ik op dit moment moeilijk inschatten, hoe groot het draagvlak voor deze man zou zijn. Wat verwacht je trouwens morgen, hè, die grote demonstratie, wat verwacht je dat de politie zal doen? Nou, die zijn hier echt in enorme getallen aanwezig. Uh, mensenrechtenactivisten die, uh, die grappen ook. Die zeggen, nou het is, uh, als er tien van ons de straat op gaan, dan hebben zij er duizend achter de hand. Uh, nou ja, het, het, is, het, is, het, het, het, ziet, het ziet gewoon blauw op straat en zwart en uh, iedereen met knuppeltjes en... Uh, het wordt een behoorlijke uh, aanvaring, ik kan ik voorstellen, dat het op, op bepaalde plekken echt tot uh, behoorlijke ongeregeldheden gaat komen. Ja, en uh, de, het regime op dit moment, die geven geen uh, stroopbreed toe. Die zijn niet met toezichtingen of wat dan ook uh, gekomen. Die uh, zeggen de demonstratie is verboden en die proberen het oude liedje weer te zingen. Die zeggen, ja, het zijn allemaal extremisten die de straat op gaan. Maar ja, als je praat met de mensen die morgen gaan demonstreren, ja, dat zijn jongeren, dat zijn... Communisten, het zijn ook uh, islamitische fundamentalisten, maar eigenlijk iedereen die wat tegen dit regime heeft. Nicole Levee, Le dank voor jouw verslag vanuit Cairo in Egypte. Traks het Afrikaanse land Oeganda worstelt met de vraag wie schuldig is aan de moord op een homoactivist. U krijgt de eerste verkeersinformatie van Dennis Mooi bij de ANWB. Goedemiddag, er staat nu 170 kilometer aan files. Dat is iets meer dan, dan gebruikelijk. Ik pik even de bijzonderheden eruit. Dat is de A2 Amsterdam-Utrecht. tussen Breukelen en Maarsen staat 6 kilometer. Er zijn daar vanmiddag al een tweetal ongelukken gebeurd. En voor het laatst heeft daar een kapotte auto gestaan. Maar nu zijn alle rijstroken weer open. Op de A7 vanuit Zuid- Zaandam naar Horen staat 7 kilometer door een ongeluk tussen Zaandijk en Purmerend Noord. De linker reis ook is dicht. En de andere kant op, dus richting Amsterdam, staat 2 kilometer file bij Purmerend. Door datzelfde ongeluk. Verkeer kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Bij Rotterdam op de A15 vanuit Europoort. Daar is het aansluiten tussen Brielen en het Knopendvaanplein Vaanplein over 17 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. In Uganda is een bekende homo-activist vermoord. Voor, voor mensen die het land goed kennen, komt dat misschien niet als een verrassing. Want er is eigenlijk geen plek voor homo's. Afrika, correspondent Koer Het gaat om de activist uh, David Kato. Wat is er met hem gebeurd? David Kato werd gisterenmiddag in zijn huis iets bij zijn hoofdstad Kampala gedood. Onduidelijk is, hij of, is, is of hij is doodgeschoten of uh, doodgeslagen. Het gaat kennelijk om één dader die overigens ontvlucht is. Ja, staat dan ook meteen vast dat hij vanwege zo'n homoseksualiteit is vermoord? Nou, er zijn geen bewijzen voor. Maar er is natuurlijk wel de afgelopen paar maanden, twee jaar moet ik eigenlijk zeggen... een klimaat tegen homo's geschapen in uh, Oeganda. Het robbelblaadje Rolling Stone, een Oegandees blaadje... publiceerde bijvoorbeeld in oktober vorig jaar foto's van bekende Oegandese homo's... met hun adres erbij, onder de kop, hang ze op, dat was uh, redline... ...boven die foto's. En een van die foto's was het portret van David Kato... ...die gisteren vermoord is. Dus is dan een feitelijke doodsbedreiging. Werd hij ook beschermd of juist niet? Nee hoor, in Er is wel maatregelen, zijn wel maatregelen genomen tegen dit blad. Ze mocht, dit blad mocht verder niet dit soort foto's publiceren. Maar homo's leven in een uitermate vijandig klimaat in Oeganda. Wanneer zij klagen bij de politie dat ze bedreigd zijn... In elkaar zijn geslagen en dat is gebeurd na die publicatie in Rolling Stone. Hebben ze geen bescherming gekregen en heeft de politie gezegd: jullie overdrijven. Ja, nou is homoseksualiteit al illegaal in Oeganda, zoals in de meeste Afrikaanse landen? En is er in Oeganda nog een strengere wet in voorbereiding? Wat houdt die dan in? Nou ja, die uh, poging om een wetgeving te krijgen. Uh, tegen homo's in Oeganda begon twee jaar geleden door het parlementslid David Bahati. Hij diende een wetsvoorstel in. Uh, waaronder bij sommige homoseksuele activiteiten. de doodstraf zou moeten worden ingevoerd. Hij werd erbij gesteund door een dominee, zekere Martin Sempa. Hij voerde acties tegen homo's door bijvoorbeeld in de kerk. porno te vertonen, om zo de kerkgangers schik aan te jagen tegen. Tegen homo's. Het argument van zowel de dominee als het parlementslid is: de homo's brengen onze kinderen op het foute pad. President Museveni, de Oegandese president, heeft zich na overigens grote buitenlandse druk tegen dat wetsvoorstel uitgesproken. Maar de toon was toen wel gezet. Bovendien, volgende maand zijn er verkiezingen in Oeganda. En het is heel wel mogelijk dat dat wetsvoorstel waar dus de doodstraf voor sommige activiteiten, homoseksuele activiteiten, wordt ingevoerd, dat dat wetsvoorstel maar de verkiezing opnieuw wordt ingediend. Onderscheidt hoe zich dan van andere Afrikaanse landen, of is het uh, in de andere landen net zo erg? Ik zou zeggen dat de meeste Afrikaanse landen praten er niet over. Daarmee zeg ik niet het wordt getolereerd. Maar ze maken het niet tot een grote issue. In Oeganda staat nu 14 jaar op homoseksuele activiteiten. Je weet dat uh, de, de Zimbabweanse president Robert Mugabe... ooit eens heeft gezegd... homo's zijn nog ergers, erger dan varkens. Uh, dat was waarschijnlijk de meest extreme uitspraak in Kenia. hier, President uh, Kibaki is een beetje milder. Die heeft ooit eens gezegd... ach, we hebben ook dorpsgekken in Kenia. Laat ze toch lopen... Die homo's. En ik denk dat dat laatste de praktijk in de meeste Afrikaanse landen is. Laat ze maar lopen. Met daarmee onmiddellijk de toevoeging dat, behalve in Zuid-Afrika, homoseksualiteit in alle Afrikaanse landen illegaal is. Koer Linder, dank wel. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels ook gereageerd op de gebeurtenissen in Oeganda. Hij is geschokt en hij wil dat de daders van de moord op de homo-activist worden opgespoord en vervolgd. De Nederlandse ambassade in Kampala, de hoofdstad, volgt de zaak op de voet. Staat ook in contact met andere ambassades en internationale en lokale mensenrechtenorganisaties. De Europese Unie neemt maatregelen om andere mensenrechtenactivisten fysiek te beveiligen. Al dus uh, Roosentaal. In de studio, Marco Verhoef, onze weerman met het weernieuws. Een klein beetje participerende in de Vanmiddag zit ik lekker in de auto met het zonnetje achter het glas... te genieten van de warmte. Maar stap ik op de fiets, hetzelfde zonnetje, ijskoud. Wat voor weer is dit? Ja, typisch winterweer, hè, zou ik maar zeggen. En ook uh, typisch horend bij, uh, bij een oosten- tot noordoostenwind. Dan krijg je een beetje dat schrale gevoel. Uh, dan lijkt het er allemaal prachtig uit te zien. De zon erbij en inderdaad achter glas, nou ja, dan kun je wel wat hebben. En dan kom je buiten en dan gaat die wind een rol spelen. Dan gaat de gevoelstemperatuur een rol spelen. En vanmiddag bijvoorbeeld in het noorden van het land temperaturen. Nou, net iets onder nul zelfs. En dan die wind erbij uit het oosten matig tot vrij krachtig. Gevoelstemperatuur van min 5. Ja, en de officiële temperatuur gaat de komende uur uiteraard... Al en nog maar zakken. Dan gaan we zo ook uh, het weekend in. Ja, we gaan met vorst het weekend in. Het betekent voor vannacht dat we op lichte tot matige vorst uitkomen. Min 3 tot min 6 graden. Het is droge lucht. De wind blijft doorwaaien. Betekent dat de kans op gladheid heel klein is. Zo niet verwaarloosbaar. En ik denk ook dat het morgenochtend met het ruitenkrabben wel meevalt. En dan de laatste dag voor het weekend, de vrijdag. Ja, een beetje vergelijkbaar weer met wat we in grote delen van het land vandaag hadden. Dat Betekent dat de zon schijnt. Dat de temperatuur net iets boven het vriespunt uitkomt. En dat we nog steeds met die stevige noordoostenwind te maken hebben. Dus een gevoelstemperatuur vrijdag van min 5. die gaat in het weekende wat uh, omhoog. Komt omdat de wind gaat afnemen. En later ook omdat de temperatuur weer iets gaat oplopen. Marco was dat We gaan naar de voorjaarsmaand mei in 2008. De Champions League finale. Manchester United wint de finale van Chelsea... na een afsluitende strafschoppenserie. Man of the match is de doelman. Van der Sar wijst wat. Van der Sar heeft hem! Edwin van der Sar bezorgt Manchester United de Champions League. Er komt een einde, helaas, aan de lange carrière van Edwin van der Sar. Hij maakt zijn seizoen nog af bij Manchester United, maar dan is het ook echt klaar. Zijn eerste club was de voetbalvereniging Voorholte. Kok van Leeuwen, goedemiddag. Goedemiddag. Bestuurslid van deze voetbalclub in Voorhout, dat fragment. Was dat nou het moment van Ed van der Sar? Ja, een van de vele denk ik. Hij heeft wel goede momenten gehad natuurlijk... Uh... Hij heeft uh, misschien ook een paar teleurstellingen gehad en verloren in de Champions League finale... ...maar dit was natuurlijk voor hem een prachtig moment. Champions League finale winnen en man of the match, dat was natuurlijk grandioos. Oh ja. Zag u daar ook nog de kleine Ed in dat uh, moment? <laughs> de kleine Ed, in ieder geval het fanatisme, dat, uh, dat, dat, dat heeft er altijd in gezeten. Want hoe oud was hij eigenlijk toen hij op voetbal ging? Zeven jaar. Zeven jaar. En toen we, was hij toen ook meteen keeper? Uh, keeper en voetballer. Eigenlijk heeft hij zijn hele jeugd samen uh, in één team gezeten met Rob van Dijk... En, uh, de keeper van ja, Feyenoord. Wat jullie weten is dat ook uh, de keeper van Feyenoord inderdaad. Dus, uh, en wie, wie van hem elkaar. was toen beter in die tijd? Uh, nee, er zat weinig verschil tussen. Het was voor de leider heel erg makkelijk. Die had altijd een goede keeper bij hem uh, in die ja. periode. Waarom was hij nou een betere keeper dan een aanvaller? <laughs> nee, maar hij was uh, sowieso een uh, goede voetballer en een goede keeper. Eigenlijk zag je op die leeftijd gewoon het verschil niet. Hij kon alles. Als hij speelde, uh, dan, uh, dan moest je in de wedstrijd, Maar als je boel stond ook. Dus uh, wat dat betreft uh, heeft het voetbal er altijd goed in gezeten. Dat had een lekker nakaart, hè? Maar kon u toen al zien dat het een hele grote zou worden? Of, of zie je dat niet? in nee, nee, nee, dat kon je toen nog niet zien. Dat kan ik niet zeggen. En, ko komt, heeft, hij, de... ja, en komt hij nog wel eens bij, uh, bij de club kijken nu? Ja, hij komt regelmatig uh, bij de club op visite. Uh, ik bedoel, uh, hij, uh, als hij in voorhoud is, dan, uh, dan loopt hij even langs. Hij, uh, hij blijft een, een, een fan van de vereniging, gelukkig. Uh, ja, er zijn ook allerlei uh, zaken die, die hij uh, leuk oppakt, uh, die wij nog wel eens geschonken krijgen van hem. Dus wat dat betreft uh, hebben we er geen slechte oudspeler uh, oud aan. Hoezo, wat krijgt u dan? Ja, uh, ballen van Ali, of, of, uh, Hans of uh, ja, We hebben een keer uh, een heel veel kaartjes gekregen voor een wedstrijd van Manchester, die we toen op een kerstveiling konden verkopen. Nou, dat heeft de vereniging natuurlijk wel een leuk sommetje opgeleverd. Dus wat dat betreft uh, hebben wij er geen, uh, geen slechte autospeler uh, aan gehad in ieder geval. Ed, je werd Ed, nu wordt hij de ex-keeper. Uh, hoe gaat hij wat u betreft de voetbalgeschiedenis in? Ja, toch als een van de beste keepers van Nederland. Laat dat gezegd zijn. Ja. Bestuurslid uh, Kok van Leeuwen van uh, Voorholte in Voorhout. In de zomer van 2010 kwam Hogeschool in Holland groot in het nieuws. Docenten zouden onder druk zijn gezet om te makkelijk diploma's weg te geven. En studenten zouden ook te makkelijk hun diploma hebben gekregen. Er heeft al een commissie onderzoek naar gedaan, onder leiding van Gert Leers. Maar de onderwijsinspectie is ook aan de slag gegaan. De eerste resultaten van die onderzoeken zijn nu bekend geworden. Onderwijsredacteur Jozefien Truiman van de NOS. Jozefien, wat is daar uitgekomen? Nou, de inspectie heeft gekeken wie heeft er nou eigenlijk zitten slapen. Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. Daarop zeggen ze eigenlijk, het is niet de schuld geweest van één club. Het is niet de schuld geweest alleen van de Raad van Toezicht... of alleen van het College van Bestuur, of alleen van docenten. Het gaat erom dat op alle niveaus mensen veel beter hadden moeten opletten... en veel eerder bij elkaar uh, op de deur hadden moeten kloppen. En dat zich, is dus niet gebeurd. Nee, hoe, hoe verhoudt zich dat uh, tot de conclusie van de commissie van Gert Leers? Nou, de commissie van Gert Leers heeft ook gezegd dat docenten bijvoorbeeld niet onder druk uh, zouden zijn gezet. Nou, daar heeft de inspectie ook naar gekeken. En wat men daarop stelt, is dat er in totaal... werken namelijk 2.900 mensen bij de hogeschool in Holland. De inspectie zegt, wij hebben, bij ons hebben zich 17 mensen, 17 docenten gemeld... die zeggen, wij hebben wel druk gevoeld op enige manier van bovenaf. Nou, of dat veel is of weinig, op een aantal van 2.900... Dat kan ik niet stellen, maar het onderschrijft wel de conclusie eigenlijk van ook de commissie van Gert leers dat docenten dus niet, zoals nu in de beeldvorming is ontstaan, niet daadwerkelijk allemaal echt onder druk hebben gestaan om studenten makkelijker aan een diploma te helpen. Nee, ondanks het feit dus dat een aantal het wel heeft gevoeld, of dat veel is, dat moet de politiek misschien ook uh, straks maar uh, concluderen. Wat onderzoekt de inspectie nog meer? Want ze zijn nog niet klaar. Nee, dat klopt. Ze zijn inderdaad nog niet klaar. Men heeft gedacht, god, deze toestand bij Hogeschool in Holland. Er zijn nog meer hogescholen in Nederland. Misschien moeten we eens kijken of het daar wel allemaal... net zo goed loopt als, uh, zoals het zou moeten. 34 hogescholen uh, zijn ze nu nader aan het bekijken. En daar hoopt men in april mee naar buiten te komen... of daar alles wel zo is zoals het zou moeten zijn. En daarnaast kijkt men ook nog naar de financiële situatie. Declaraties, onrechtmatige bestedingen van de Hogeschool in Holland zelf. En dat brengt men van de zomer naar buiten. En alle betrokkenen van destijds, die zijn inmiddels weg hè, bij Inholland? Ja, inmiddels is uh, het college van bestuur... dat uh, was eerst onder leiding van Geert Dalis, die is opgestapt. Uh, de andere twee ook, uh, vervangen door Doek Terpstra. En vorige week is ook de Raad van Toezicht uh, opgestapt. Nou, weet je dan of het nog consequenties kan hebben... als er toch ernstige dingen uitkomen? Dat moet blijken. Zoals ik zei, dus van de zomer komt de inspectie nog... met een uh, rapportage over de financiële situatie van in Holland. Mocht daar sprake zijn, maar goed, dat is sprake... Speculeren. Mocht daar sprake zijn van financiële wanorde... dan kunnen er natuurlijk stappen worden gezet... om bepaalde bedragen terug te vragen. Maar goed, daar moeten we eerst het rapport van de inspectie voor afwachten. Josephine Truiman, dank dus over de berichten van Hogeschool in Holland. Zometeen na vijf zijn we terug met het Radio 1 journaal. Dan praten we natuurlijk verder over dat debat over koenders. GroenLinks is tevreden over wat er op papier staat. Maar of ze daar in praktijk dan ook blij mee zullen zijn... wat er in praktijk gebeurt, daar zijn ze nog niet helemaal zeker over. Dus ze willen nog meer garanties, zelfs een bilateraal contract. We gaan zo allemaal horen of dat gaat lukken. Ranking the news. Dit is het nieuws van de dag. 3. Ik heb de koning objectief meegedeeld dat die impasse niet is doorbroken. 2. Ik wil van het kabinet echt een harde toezegging dat die overeenkomsten komt. Ranking the news. Nu op nummer 1. Na Ulrich Ries is nu ook Contador geschorst voor dopinggebruik. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio 1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the news van vandaag.